Met het NOS Journaal. Amerikaanse onderzoekers hebben een bacterie ontdekt... die kan overleven in omstandigheden die tot nu toe ondenkbaar waren. De microbe komt voor in een meer in Californië... dat vergiftigd is met arsenicum. Wetenschappers zijn er altijd van uitgegaan dat daar geen leven kan voorkomen. De ontdekking kan betekenen dat er elders leven is... op plaatsen waar dat tot nu toe voor onmogelijk wordt gehouden. Morgen maakt de NASA meer details bekend op een persconferentie. Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven wil een taskforce oprichten om de drugscriminaliteit aan te pakken. Van Gijzel is bang dat de situatie uit de hand loopt als er niet snel wordt ingegrepen. In Zuidoost-Brabant was er een reeks gewelddadige incidenten die te maken hadden met de georganiseerde criminaliteit in de wiethandel. In Helmond heeft de burgemeester zijn taken voorlopig neergelegd en is die ondergedoken na ernstige bedreigingen door drugscriminelen. De maximumsnelheid gaat in maart op sommige snelwegen omhoog naar 130 km per uur. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur gezegd. Er wordt nu onderzocht op welke snelwegen de maximumsnelheid omhoog kan. Schultz wacht niet tot het onderzoek volledig is afgerond, maar laat de snelheid verhogen zodra duidelijk is dat dat mogelijk is. Deze winter wordt eerder begonnen met het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Dat heeft staatssecretaris Bleker gezegd. Een deel van de edelherten, hekrunderen en koninkpaarden wordt afgeschoten om het voedselprobleem op te lossen. Staatsbosbeheer heeft berekend dat ruim een kwart van de populatie moet worden afgeschoten. In Amsterdam geldt vannacht opnieuw een noodverordening om te voorkomen dat daklozen de nacht op straat doorbrengen. Ook Groningen heeft maatregelen genomen om zoveel mogelijk daklozen binnen op te vangen. Zwervers in Den Haag krijgen een extra deken als ze per se buiten willen blijven. En Utrecht zet hulpverleners in om daklozen op te zoeken. Rotterdam verplicht daklozen tot niets. Het weer nog vannacht een beetje sneeuw in het zuiden en midden van het land. Het vriest ongeveer 7 graden. Overdag overal wat sneeuw. En in het noordelijk kustgebied stevige winterse buien. Het blijft 1 tot 5 graden vriezen. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. CFM! met nu de nacht. I'm Middag tussen 3 en 5 De grootste hits van Europa. Niet vertrouwbaar. Maar wel origineel. Deel van Zandvoort op 106.9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 You were